Vijf uur Marjan Koekoek met het NOS Journaal.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 De rechtszaak over de moorden gaat voorlopig wel door. Bouterse was militair leider in 1982 en is een van de verdachten. De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Lakin, gaat Nederland vragen om inzage in dossiers over de jaren 80. Nu de amnestiewet is aangenomen, moet er in Suriname een waarheids- en verzoeningscommissie komen. Nederlandse informatie is daarvoor van belang, zegt Lakin.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 Acosta Hernandez werd in augustus vorig jaar in Mexico gearresteerd, waarna Amerika om zijn uitlevering vroeg. Drie weken geleden werd hij overgedragen aan de Amerikanen. Eerder deze week werd een belangrijke Mexicaanse drugsbaas in de VS veroordeeld tot 25 jaar cel.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 Kan iemand alsjeblieft Frans even helpen? Frans heeft al 20 jaar kabel via UPC en al 20 jaar doet RTL4 het niet. Alle andere zenders zijn prima te ontvangen in amsterdam osdorp behalve RTL4. En hij wil heel graag weten hoe dat kan. Hij heeft al allerlei mensen over de vloer gehad van UPC en een nieuwe televisie gekocht, maar nog steeds sneeuw op RTL4. 0800 1121 als je Frans kunt helpen, je kunt ook mailen naar omroepmax.nl of twitteren. Naar Apenstaatje Nachtzuster. En je kunt je ook nog melden op de chat. Die vind je op www.nachtzuster.net. Dus nachtsuster.net En daar staan ook alle vragen. Het valt wel mee hoor met de vragen die nog openstaan. Eigenlijk alleen die vraag van Frans. En de vraag van mevrouw Regeer. Die wil weten hoe ze van de spam afkomt. Of van de ongewenste e-mailtjes. Om het iets eenvoudiger te zeggen. En natuurlijk het hele verhaal over de Hedvige Polder. Daarover zo dadelijk uh, meer met Leo en Leendert. Maar eerst even muziek. Bluff is dit en natuurlijk die Zeeuwse kust. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trielt stil de warme lucht heen.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 Bluf en de Zeeuwse kust. Ja, ik had uh, Leendert aan de telefoon. In het actiecomité ter behoud van de Het Wiegepolder. Ik ga het nou mooi op het Belgisch zeggen. En uh, die had een prachtig coherent verhaal. Uh, gebaseerd op anderhalve meter dossier. en een hoop kennis over de afgelopen jaren discussie. rondom het onderwater zetten. te ja of te nee van de Het Wiegepolder. En uh, Leo had ik ook aan de telefoon. die wist ook het een en ander van het hele gebeuren daar. Die was nog niet helemaal tevreden, hè, Leo? Nou, de meneer die heeft. ...geen woord gezegd wat niet waar was. Nee. Maar het is niet alleen wat je vertelt... ...belangrijk, maar... Uh, ...hier is iets wat hij niet vertelt... ...wat hij zeker weet... ...maar wat net zo belangrijk is. Punt 1 is dus... ...dat de Nederlandse regering... ...en dan moet u meewaag zijn wanneer dat akkoord gesloten is... ...met de Belgische regering... Uh, ...akkoord gesloten heeft... ...dat de vaargeul uitgediept zou worden... ...en dat België daarvoor... Uh, om de natuurbeweging te, uh, tegemoet te komen, uh, een, een polder onder water zou zetten. En dan zou Nederland ook een polder onder, uh, onder water zetten. En die twee polders zouden aan elkaar sluiten. Dus de Belgen gingen alles betalen. Praktisch alles, wat die meneer ook zei. Ja. Maar die polders die zouden ook aan elkaar sluiten tot één groot natuurgebied. Ja, uh, in 2009. Oh, jij, kort samenvatten. Zou het hele geval. Ja. Klaar zijn. Ja. Dan was dus. De uitdieping was gereed. En als er niet klaar was. Komt er, werd er een claim gelegd. van in de miljoenen. Ja. Door de Belgen. Ja. Goed. Luctor et Emergo. Ik ja. was linker boven. Ja. De. Uh, Zeeuwen. Waar, zijn het er nooit mee eens geweest. Nee. En dan wil ik even. Helemaal niet in discussie gaan of ze nou gelijk hadden of niet gelijk hadden. Nee. Er kwam een CDA-commissaris uh, de Koningin in België. Ja. Die er nu nog steeds zit. Ik ben trouwens zelf vervent CDA-lid. Dus niks, geen slechts van een CDA. Nee. Maar die wist dus te gaan uh, nadat er een commissie... Oh nee, kort samenvatten. Ik hoor zijn lijntjes. De commissie Nijpels. Ja. Ja. Die heeft de zaak onderzocht. En, ja. die kwam, en die kwam tot de conclusie. dat de hedwige de echt de goedkoopste manier was. Ja. Nou, onze minister. onze ex-minister. die toen commissaris van de Koningin werd. Nee, Leo, we hebben geen tijd om te klagen. Die, ja. die ging kort. die ging klagen. Ja. Ja. Bij, de, bij onze minister. Gerda van den Burg. Ja. En Gerda van den Burg, die ging twijfelen. Ja. Nou. Uh, door die twijfel ja. en dus dat er een voortschrijdend is dat de, de Milieudefensie niet meer zoveel macht heeft als een paar jaar geleden. Is men gaan twijfelen. Toen kwam meneer Bleker en meneer Bleker zegt we doen het niet. Hey. En toen kwam de Europese Commissie ja. en daar heeft die meneer weer gelijk in. Die mag pas na de hand natuurlijk uh, zijn bezwaar uh, indienen. Maar als je de bomen gekapt hebt en je gaat daar bezwaar indienen dat de bomen gekapt zijn en je wint het bezwaar... dan heb je het bezwaar wel gewonnen, maar de bomen zijn gekapt. Ja. En zo ligt het dus, die meneer moet ook echt vertellen... dat wij Nederlanders onze afspraken niet nakomen... en dat de Belgen of de, de Zeeuwen via een handige lobby bereikt hebben... dat er steeds uitgesteld werd. Wij zijn niet eerlijk, als jij wat afspreekt met je buurman... dan moet je dat nakomen. En dan moet je niet je buurman de schuld geven... ...dat hij aan het is dat jij je afspraken niet nakomt. Uh, Leendert. Ja? Het lijkt me dat je hier nog wel iets op te zeggen hebt. Ja, inderdaad. Ja, het is inderdaad zo dat we een contract met de buren hebben... ...dat we dit zouden moeten doen. Uh, daar heeft Leo helemaal gelijk in. Alleen, uh, in dat contract staat de clausule... ...dat uh, er wijzigingsmogelijkheden zijn. En... Uh, en daar doet Nederland dus een beroep op. Uh, Nederland erkent dat er afgesproken is dat natuurherstel gepleegd moet worden in de Westerschelde. Nou, dat gaan we doen, uh, zegt Nederland. Alleen, uh, dat kan ook elders zijn. Dus het hoeft helemaal niet per se in de Hetwiegepolder. En dat is wat Bleker dus doet. Hij heeft Deltares gevraagd, uh, maak een rapport en uh, zoek uit wat er voor alternatieven mogelijk zijn. En uh, dat wil Bleker doen. Alleen nu heeft Vlaanderen gezegd, als de Europese Commissie akkoord gaat, dan gaan wij ook akkoord. Vandaar dat in deze uitzonderlijke situatie uh, de Europese Commissie nu vooraf een uitspraak gaat doen of iets nou wel of niet voldoende natuurherstel is. En, en dat is dan mijn laatste opmerking, door de enorme goede lobby van de milieubeweging in Brussel, gaat waarschijnlijk Brussel zeggen, ja, dat alternatief van Bleker is niet helemaal goed. Hmm. En, uh, maar zodra dat gebeurt, gaat. De, de, dus zodra dat inderdaad, als die uitspraak inderdaad komt van Brussel. Dat wordt 20 april, hebben we het uh, gehoord uh, gisteren. <laughs> <Ja>. en, uh, <laughs> dus inderdaad is het actueel bij jullie uh, midden in de nacht. Ja. Maar. Uh, dan gaat dus de eigenaar van de polder, gaat uh, de Europese commissie een proces aandoen. Bovendien, dan komen nog alle procedures in Nederland. Dan moet een, uh, een rijksinpassingsplan uh, nog uh, ingevoerd, uh, aangevraagd worden. Waar wij dan weer bezwaar tegen maken. En dan moeten we nog weer naar de Raad van State. Dus uh, we kunnen er nog een aantal nachten over uh, volgen. Over vragen. discussiëren inderdaad. Ik wou het hierbij laten. Leo, is dat oké? Okay? Ja, Ik ben het volledig met je eens. Als er maar niet gezegd wordt... Dat het de Belgen zijn, wij zijn daar net zo goed fout in. Ja, dat lijkt als we iets afspreken en we gaan maar dan goed. Ik, ja. dat het, maar het ja. is een hele lange discussie nog en heel veel nou, dossiers. Maar uit, ik, nee, maar ik, ik vind het wel leuk dat we het vannacht even besproken hebben. Want het was weer heel eerlijk. Ja. En ik hoop voor de zeven dat ja. we het binnen. Want ja. eh, ja. je gaat uh, ja. niet een gezonde landbouwgrond onder water zetten. Nee, nou dat vindt Leendert ook, hè Leendert? Ja, dat vind ik ook. Ja. Okay, ja. Nou. Heel ja, hartelijk ja, dank, ja, allebei. Leendert, wel, mag ik wel zeggen, wel even objectief blijven? Hè? <laughs> dat ja. hoeft helemaal niet. He? Hoeft niet ja, hoor, Leendert. He? Lekker subjectief. Ik ga lekker verder oh. met het programma. Ik blijf luisteren. Nou, Leo en dat bedankt. Hartelijk bedankt. Tot de volgende keer weer. 0800 1121 Over andere kwesties lijkt me, want het lijkt me dat dit wel besproken is. Behalve natuurlijk voor de insiders. Die kunnen daar nog uh, uren en uren over doorgaan. Maar die kan ik dan elkaars nummer geven als ze dat willen. Um, Eigenlijk heb ik nog maar twee vragen openstaan. Die van mevrouw Regeer, die van de spam in haar mailbox af wil. En die van Frans, die dolgraag RTL4 goed wil ontvangen. Dus uh, mocht je een van die twee mensen nog kunnen en willen helpen... 0800-1121. Hans. Dag Astrid, met Hans Kino's, Enschede. Nou, dag Hans uit Enschede. Hallo. Hallo. Ik heb een vaker telefoon gehad. Ik dacht het al. Ja, natuurlijk. Ja, je, uh... Allemaal en altijd zijn. uit Enschede, hè? Ja, Enschede, hè? Ja, mooi <laughs> ja, mooie stad. Wat kan ik voor je doen? Um, ik vroeg me af, ook een herman al, ik vroeg hem of hij dat wist. Een, een, een V.O.F. Ja. Dat betekent, uh, ik heb het even mij opgezocht, vernootschap onder federatie. Oh. Nou ken ik een snackbar. Ja. Een bedrijf, zeg maar. <laughs> Is in één keer VOF geworden. Ja, maar dat is een vernootschap onder frikandellen. Ja. Is ja. dat, als het dus snekbaar is. Maar volgens mij ja, is, is het vernootschap onder alweer. firma. Ja, een firma, kan ook. Vernootschap ja, onder firma. VOF. Maar je wil weten wat een VOF is dan? Ja, ja wat, wat, wat voor voordelen geeft dat? 0800-1121. Ik ga mijn vingers er niet aan branden. Ik zeg uh, 0801121 en ik ga uh, hopen dat iemand nog even belt. Waarom wil je het weten, Hans? Nou, dat is goed, omdat om dat liedje uh, van dat, uh, dat, uh, dat Zeeuwse liedje ja. was vroeger gewoon ook zo'n band die zo heette, Theo heeft de Kunst. Ja. Ik weet niet of het er nog bestaat. Het beentje bestaat niet meer. Nou, dat zeg ik wel. Maar dan ga ik nou even opzoeken. Want dat zou zomaar kunnen. Ik zei aan het begin van het programma. Dat doe maar. Die staat in oktober in de Gelderdoom. En die hebben allemaal hele leuke Nederlandse gastoptredens. Het zal toch, zo, toch niet... Wacht even. Wacht, ik zoek het even op. Ja. Ga maar even iets voor jezelf doen. Uh, nee, ik heb geen computer. Dus, uh... Nee, maar joh, daar weet ik veel. Plantjes water geven. Maar ik zoek heel even op. Want... Die Doe ja, maar, maar heeft net bekend. Ze moet toch voordelen hebben, zoiets? Want ze waren in één keer van een bedrijf, gewoon een snackbar... Ja. ...waren ze COF geworden. Ja. Even kijken wie, de, wie ze nou hebben gezegd dat ze meekomen. potverdriet. Heb ik het verkeerde artikel geopend? Doe dat nou niet. Wacht. Dit gaat ergens naartoe, hoor. De ik serieus. Ja, ja. Ik wacht ook wel. Oh, gelukkig. Tuurlijk. Ik wacht uh, niet uh... Oh nee, het is uh, Frank Boeien inderdaad en Toontje Lager. Nol, oh wacht, Nol, die is van, uh, ik zie alleen nog maar Nol staan. En Nol Havens is van VOF de kunst, dus ik zoek het heel even op. Ja, uh, uh, uh, ja maar ik vraag maar waarom. Ja, van... nou, wat leuk! Wat is leuk. Nou, dat vind ik gewoon leuk, ja. Dat het, het, het, het is, uh, uh, uh, nou, oké, okay. beginnen bij het begin. Doe maar, die, die hebben zo'n Sinfonica in Rosso concert uh, in oktober van dit jaar. Dat betekent dat ze grote concerten geven. Dat is eigenlijk met, met wat vrienden. Is dat vaak. Nick en Simon hebben dat gedaan. En nou, nog een hele reeks andere artiesten. Ja, ook. Uh, en en, en, en uh, Noord-Duitsland. Nee, nee, nee, nee. Het is uh, in Arnhem. Maar... Arnhem. Nou, Doemaar heeft net deze week bekendgemaakt dat ze wat gastoptredens ook hebben. En dat was Frank Boeien. daar word ik dan heel opgewonden van, van het feit ja. dat hij optreedt. Goeie zanger. Ja, ja. en uh, Erik Meesie van Toontje Lager en inderdaad Nol Havens van VOF De Kunst. Ja. Daar had je het over. Ja, maar dan weet ik nog niet wat dat betekent. Wat, nee. wat, wat nou de voordelen zijn daarvan? Ja, ik heb ook geen idee. Ik zeg 0800-1121. Als dus iemand ja. even kan vertellen wat de voordelen zijn van een uh, vernootschap onder firma. En ja. als iemand ook weet hoe het nu is met VOF de kunst. Ja, ik heb nog trouwens een... een, een, een uh, Oké, okay, daar wacht ik even op. Ja. Ik heb nog een, een antwoord op die meneer van die ETL 4 Nou, doe maar. Um, ik heb zelf... Laat ik zelf bij zelf beginnen. Ik heb altijd Duitsland 1... Ja. ...had ik altijd uh, sneeuwig. Ja. En dan zit ik bij een... een ...bij Ziggo, dat mag ik wel zeggen, hè? Ja hoor, is geen reclame. Dat He? jij daarbij zit. Ja? Nou ja, goed. Ja. Daar hebben we zo'n kastje bij gekregen. Zo'n digital cable receiver, heet ja. dat. Zo'n klein kastje, dat is zwart of van zilver. En daar kun je dus allerlei lijnen op aansluiten... ...zodat je... ...beeld uh, beter wordt. Scherper ja. wordt. Ja. Maar ik heb er ook een versterker bij gekocht. je ja. de coax-kabels, ja. die in de tv kunnen, die kunnen dus ook in die versterker. Ja. En dan heb je ook een, uh, een scherper beeld. En als dat niet lukt, ja. dan kun je die coax-kabel die in het kastje zit... Als je voor de tv zit, zit er achterin, ja. rechts, zit daar een, een, een, een, een, een, een gat... Waar je dus de coax kabel in kunt doen. Ja. En dan heb je ook een prima beeld. Oké. Okay. Ik heb Duitsland. Ik heb heel veel Duitsland in één keer. <laughs> ik heb zelfs alle provincies van, van, van Nederland heb ik nou. Ik zeg: hoe moet ik daar nou mee? Je hebt gewoon nu digitale televisie. Ja. ja. Oké, okay, dankjewel. Nou ja, goed, ik hoop dat die, dat die meneer zo geholpen is. Ja, je weet het niet, maar ik wil gewoon heel graag veel even de kunst draaien nu. Ja, hartstikke v leuk. Vind je het goed? Ja, hartstikke leuk. Heel mooi. Oké, okay. dag Hans. Dag, Doei. Doei. En nog een goede vrijdag, hè? Ja, hetzelfde. Doei. Hoi. Doei. Ja, we Doei. zitten samen in de kamer. En de stereo staat... Zo lang gebaat? Niemand in huis de deur opslaat. Mijn avond kan niet meer. Kapot. Suzanne, Suzanne, Suzanne, Suzanne. ik ben strak I'm by myself Ik uh, krijg via Twitter door dat ik vennootschap moet zeggen en niet vennootschap. Dat uh, is een ergernis die vaker voorkomt, heb ik me laten vertellen. Dus vennootschap onder firma. Um, daarover belde Hans. Die wil graag weten wat de voordelen daarvan zijn. Dus eigenlijk ook waarom uh, dat gebruikt wordt. Vennootschap onder firma. Uh, mevrouw Regeer wil van de spam af in haar mail. En Frans wil heel graag RTL 4 ontvangen, net als alle andere televisiekanalen. Zonder dat het constant sneeuwt op televisie. 0800-1121 als je het antwoord hebt op een van deze vragen. En ik heb een cryptogram voor je. Nou, pak maar vast pen en papier. Oh, het is lastig hoor vandaag. Dier van vader. Dier van vader is de opgave. Acht letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Dier van vader met een oplossing van acht letters. Um, meneer Kuil, goedemorgen. Hallo? Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, Martin is mijn naam. Dag, Martin. Hallo, Astrid. Ja. Ik had uh, eigenlijk een oplossing, misschien voor die meneer van RTL4. Oh, oh, nou, uh, Mijn dochter uh, die woont in Breskens in zuid en die heeft het, eigenlijk hetzelfde gehad: die kocht een. Die had nog zo'n dikke televisie, en zeg ik maar, en die kocht, nog, die kocht vorig jaar zo'n platte. Ja. En uh, die had ook op het die had vier een band van 10 centimeter, ook allemaal sneeuw en uh, nou ja, van alles wat. Oh. En op een gegeven moment, uh, de zoon die, uh, die had toen zo'n HD-kastje over, ik zei: ik zal dat er eens tussen zetten. En die heeft mm. dat gemonteerd en toen was het over. Oh. Dus ja, ik weet niet precies, uh, high, high digitaal of zo zeker, is dat HD geloof ik, is het. Oh, ja, ik heb er ook helemaal geen nee, verstand nou, van. ze hebben in ieder geval twee afstandsbedieningen. Maar <laughs> een, voor de een voor het kastje de, en één voor de televisie. Oh, onhandig is dat, hè? Ja, vind ik ook niet handig, want ja. ik ben er wel eens en dan wil ik wel eens... Ja. Oh, dan zit ik wat op sport en dan heb ik weer de verkeerde afstandsbedieningen. En dan dan, zit je dan, weer naar sneeuw te kijken? Nou, nee, ja, nee, maar dan uh, wil ik een andere zender of zo, of sport of zo. En dan, ja. Uh, <laughs> nee, maar... Uh, toen was het over, die had ook alleen op RTL4. Oh, dat is ook toevallig, hè? Zo'n band van ja. 10 centimeter met, in het midden. Met, uh, nou ja, het is sneeuw, het warrelige. Hmm. Dus en toen, het was opgelost. Nou. Het, is op, het is nog opgelost, het zit er nou weer op. Nou, misschien is dat nog een uh, adviesje voor, ehm, ehm, ehm, ik weet het wel, niks zeggen. Frans. Ja, ja, ja. Goed. ik had ook nog een opmerking over, uh, over zout. <laughs> ja. uh, ik, ben, ik ben 72 jaar, dus ik ben eigenlijk uh, van net voor de oorlog. Ja. En ik weet nog dat zout heette gewoon zout. Ja. En toen zat ik, ik denk in de vijf of zesde klas ik weet niet, dat ik tussen de 10 en 12 jaar was. En toen werd het Jozo-zout. En Jozo, Jo komt van Jodium. Ja. En dat ah. is verplicht gesteld door de regering toen. Vanwege de krop... Ja, mijn moeder had dat ook namelijk. Nou, er waren meer vrouwen, vooral ja, we hadden oorlogstijd geweest. En, en vrouwen hebben dan meer last van als mannen aan een schildklier, zeg maar, is het uiteindelijk. Ja. dat uiteindelijk. Heet ja. okay. Dat heette stroomaag. Oké. En dat begon een beetje bij ademsappelen. En dan hadden ze allemaal zo'n beetje, zo de vrouwen, die hadden zo'n beetje dikke krop. Huh? En dat kwam door het jodium tekort. En toen heeft de regering die heeft gesteld dat er verplicht was om uh, jodium in het zout te doen. En je kunt ook gewoon een tubietje jodium leeglikken. Nou ja... Is niet goed uh, voor je hoor. Je kan ook, uh, ik heb ook wel eens wat cursussen voor uh, mineraal, kelp bijvoorbeeld, kelp tabletjes. oké. Oh. Okay. Die zijn heel goedkoop, daar zit ook veel geholpen in, maar goed. Ja, te veel is ook niet goed hè? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is me niks zo hè. Nee, precies. Nee, dat, uh, maar ik heb dat nog meegemaakt, dat dat verplicht werd. Ja, jo, jo, maar, jo, maar nu jo. niet meer. Nu kunnen we zeezout uh, in, uh, in zo'n uh, dingetje doen. Wat ja, nou? maar je kan ook uh, dode zeezout kopen hoor. Dode zeezout? Ja. Heb je ook ja, levende zeezout? Er wel mineraal in. Oh. En uh, dat gebruiken mensen dikwijls uh, die psoriasis hebben. Dat weet ik. Ja, maar niet op het eten? Nee, nee, nee, nee. Die, die, nou ja, je zou het ook wel in het eten kunnen doen, maar uh, die gebruiken dat om die plekken. Ja, als je in de Dode Zee gaat uh, liggen, drijven twee weken... dan, uh, dan wordt je psoriasis uh, flink minder. Ik heb wel eens uh, uh, een verhaal gehoord van iemand, dat het nou radio was. Die ging elk jaar twee weken ja. naar de Dode Zee. En dan kon hij een heel jaar tegen. Dus. Ja. Maar ja, het komt wel steeds weer terug. Ja, dat geloof ik ook wel. Maar in ieder geval, hm. die kon er een jaar tegen. En die ging elk jaar. Anders was het geen houden, zei hij. dus. Uh. Nee. Nou, bedankt, meneer Kuil. Geen dank. Goed aan de dochter. Eh, ja. Uh, ja, dank u. Oké, okay, doeg. Doeg. Jos. Ja, met Johan, goedemorgen. Oh, Jos, Johan. Hallo, Johan, Jos. Ja. Is het bakken, Johan? Klopt. Hé, hey, is, is dat het paasbrood al in de oven? Nee. Oh, waarom niet? Omdat dat, even kijken, acht uur gaat, het, gaat dat in de oven. Oh, wat hoeft maar een uurtje Komt zeker. Een uur en dan om tien uur nog een keer, en dan om... 11 uur nog een keer. Zo, dus weer binnenlopen hè, deze dagen. Uh, ja, lopen we absoluut binnen. <laughs> Mijn en... dank aan de beste vrijdag. Wat is, er, uh, wat is er populair deze Pasen? Nou, met Pasen is het, um, het ontbijtmateriaal heel populair. Oké, okay, de croissantjes. Croissantjes, mini croissantjes, kleine broodjes, kleine oh. taroobolletjes, kleine ja, kleine van alles nog wat. De broodmanden zijn heel populair met uh, Pasen. Heel lekker. Dus uh, haantjes, kippetjes, nestjes. <laughs> uh, nou, alles op het gebied van brood wat bijdraagt aan een mooi ontbijt. En heb je nou deze week, euh, deze week heb je dit jaar nou nog iets gehad, Johan, dat je dacht: van, Oh, dat is leuk. Ik ga kuikentjes vouwen van brooddeeg. Nee, of is het ieder jaar hetzelfde? Nou, dat het is ongeveer wel elk jaar hetzelfde assortiment. Oh. Ja. ja, mensen zijn heel eh, traditioneel, hoor. Is en, ook zo. We willen eigenlijk al die gekkigheid niet, hè? Nou, die broodmanden, daar ben ik drie jaar geleden mee begonnen en dat oh. is een heel groot succes. Kijk. Dat is een, een mand van, van, ja, echt brood. Gevochten brood. <laughs> ja, lekker. En daarin doe je allemaal kleine broodjes en dat staat heel leuk op de ontbijttafel. Oh, het is een mand van brood ook? Een mand van brood. Dus je kunt de mand ook opeten? De mand zou je kunnen opeten, ja. Dat vind ik nog eens een goed idee. Ja, dat gaat heel leuk. Dat is ongeveer ik... 30 centimeter in de doorsnee. Oh. Dus dat is een heel, uh, ja, een heel uh, Daar kun je met de hele familie van eten. Ja, maar er wordt veel gedaan met de paas. Eet je zelf ook broodmand met uh, Pasen? Uh, nee, geen broodmand. En wat eet je dan? Ik eet gewoon mijn normale hap. Normale gewoon wat er overblijft in de winkel? Nee, dat gaat naar de voedselbank. Oh, keurig nee, joh. Nee, ik heb mijn een, een normale, normale portie. Oh. Dus uh, ik wijk daar nauwelijks no af. Ja, paas, nee, paasbrood natuurlijk. Dat is oh, gewoon ja. heel erg lekker. Ja, vers. Uh, ja, ik had een vraag. Ja. Ja, uh, Ineke Moerman. Waar is die gebleven? Wie is Ineke Moerman? Ik weet je ken jij Ineke Moerman niet? Ineke Moerman, nee. Nou, dan gaan we eens googelen. Oh. Ineke Moerman werkte destijds bij de NCRV, meen ik. Oh. Ze presenteerde een aan een, een, een nacht, een avond in de week het oog. Ineke Moerman. Moerman. Oh. En ze deed uh, een vaste vaste nacht uh, Casaluna. Oh. En dan praat ik zeker terug, even nadenken, een kleine tien jaar geleden, dus in ieder geval nog deed. Oh. En ik heb ze naar de rand vrij vaak op Radio 1 gehoord, op de een of andere manier. Voor Lara Renze en uh, Marcel Ooster had zij ook wel eens ooit het uh, ontbijt uh, gebeuren. Ja. Deze ook wel, die was uh, multifunctioneel. Oh. Het was eigenlijk de Gisleine Plag van uh, tien jaar geleden. Ja, ik zit nou tien jaar, maar ik denk dat het nog maar zes jaar geleden, vijf oh, jaar geleden. ik ken haar helemaal In was niet, Ineke Moerman. Huh? Ik weet niet wat ze gebleven is. Nou, dan ben ik ook wel benieuwd. Maar jij kent haar niet. Nee. Nee. Ik heb de naam ook nog nooit gehoord, maar dat zal ongetwijfeld volledig aan mij liggen. Nou, maar jij bent te jong. Nou, ja, zes jaar geleden. Toen zat ik ook al op Radio 1. Nou, dan moet je Ineke Moerman kennen. <laughs> heb je niet rondgekeken, rondgekeken, gekeken? Dat kan je natuurlijk. Heb gewoon niet goed geluisterd, Ineke Moerman? Zou Meenemen. kunnen. Nee. Nou, waar is Ineke Moerman? 0800-112... Misschien is ze getrouwd, heet ze nu... Nee, um... ja, ze was al getrouwd. Oh. Ze was al getrouwd. Misschien is ze, ze gescheiden? Toen, uh, toen ik haar een keer ontmoet heb, was ze denk ik een um, kleine 40. Oh, en waarom heb jij haar ontmoet dan? Omdat ik een keer... Een nou keer ja, maken. ze komt uit kampen! Komt die uit kampen? Ja, dat, ik krijg ondertussen natuurlijk van iemand uh, haar Wikipedia-pagina toegestuurd. Oh. Nou, dat zou je zelf allemaal moeten kennen. Oh, ze zit bij RTV Rijmond. Oh, dus ze kan niet meer op de nationale radio. Nou ja, niet dat ik weet, maar ja, wat niet is kan natuurlijk al, al zomaar komen, hè? Dat kan weer terugkomen, natuurlijk. Goh, nee, ik ben hoor. ooit te gast geweest bij, uh, s'nachts bij Casaluna, om gewoon te kijken hoe dat aan uh, toe Oh, wat leuk, Johan. En toen heb ik haar uh, ontmoet, toen deed zij die uitzending. Kijk. Wat nou, maar? weer wat geleerd. Je leert elke dag. Ja, nou, als er iemand uh, RTV Rijnmond kan ontvangen... laat even weten wat Ineke Moerman daar doet tegenwoordig. Oké, okay, goed. 0800-1121. Dank Johan. Een zalige witte donderdag nog, een stukje en uh, een geweldige goede vrijdag. Jij ook een goede vrijdag en eet smakelijk. Doe, hè. Doe. Hoi. Hoi. 0800-1121. Ron? Ja, goeiemorgen. goedemorgen Oh, wacht, ik zou heel dat echo hier volgens mij. Zet Hallo, je even, even de, de echo naartoe. uit? Dat gaat een stuk <laughs> hey, ik had een antwoord op dat uh, vennootschap onder firma van die beste bestelman. Nee, ja, net vennootschap. Niet vennootschap, ja, venno maar vennootschap. vennootschap. Ja. Nee, dus in principe zijn het gewoon uh, ja, twee, twee rechtspersonen. Dus twee aparte personen die samen, of drie of vier, die uh, samen een bedrijf hebben. En die dat dan uh, met een contract vast laten leggen bij de Kamer van Koophandel. Oh. Dus belasting technisch, technisch heeft het daar een voordeel. Uh, ja In zover dat je dus, uh, je, je, bent, je bent met meerdere personen, heb je één firma. zeg maar Daarom is het ook een vennootschap. Oké, en wat is het verschil dan met een uh, BV of een NV? Ja, een BV dat is, een, uh, dat, dat is het bedrijf, zeg maar, een aparte rechtsvorm. Ja. Dat betekent dat je het bedrijf losstaat van de personen die daar dan aandeelhouder of, of, of uh, groot aandeelhouder directeur van zijn. Ja. En uh, een dat is dan weer een bedrijf met heel veel, uh, daar praat je over een heel groot met heel veel aandeelhouders. Maar de vennootschap is ben je ook puur. Dus je bent eigenlijk een, een, ja, een tweemanszaak of driemanzaak. Je hebt dezelfde rechten en plichten als een eenmanszaak. Alleen dan uh, doe je het met z'n tweeën. Ah. Dus je legt ook het een en ander vast over aansprakelijkheid en over tekeningsbevoegdheid. En uh, in principe, als, <h douk> als je schulden maakt, dan ben je er ook alle twee aansprakelijk voor. En, uh, en in een BV? Als er in een BV wat gebeurt, dan is de BV aansprakelijk. En er zijn in principe uh. de, de, de, de, de, de tussen haakjes eigenaars, die zijn dan niet hoofdelijk aansprakelijk. Oké. Okay. Zit jij in een VOF? Ik heb er vroeger al wat gezeten. Ik, ik ben nou gewoon weer een eenpitter geworden. <laughs> heeft, en waarom dan? Sorry? Waarom? Uh, nou, met een van mijn partners doet het niet helemaal lekker. Dus uh, op een gegeven moment hebben we besloten iedereen zijn eigen weg te gaan. Dus dan, uh... Ja, maar dat is dan een nadeel. Je moet altijd wel met die ander goed overweg kunnen blijven. Uh, kunnen, kunnen Ja, kunnen. En ze zeggen, wel eens, met, met, met familie en vrienden moet je alleen maar... Uh, ja ja studeren, zeg maar. Dan moet je geen zaken mee doen, zeg maar. Nee. Nou, dat heb jij uh, ondervonden. Ja. Uh, ja, dat heb ik ondervonden. Nee, ja. Jammer is dat. Goed, nou, dankjewel voor de uitleg, Ron. Ja, ga dan... ik weer elkaar... een elkaar trekken hier ook. Wat ga je? Ja, ik ga weer een elkaar trekken hier ook. Nee, ik ben vast even druk bezig tot ik terugbelde. Dus, oh ja, hè. nou doe, doe voorzichtig, hè. Ja, Oké. Okay. <laughs> Doeg. Doe, Ontroer, <roer>, <laughs> Ja, ontroerende doei, ja. Uh, Frank? Hallo. Ik uh, zou mevrouw Verger een beetje kunnen helpen. Oh, mooi. Uh, ja, het is alleen niet zo eenvoudig, want het hangt erg af van het uh, e-mailprogramma wat ze gebruikt. Oh. Ik heb zelf uh, Firefox en daar kan je aangeven dat je van sommige mensen geen uh, e-mail wil ontvangen. Oh. En dat, uh, zij gebruikt waarschijnlijk ook een programma waar je dat kan aangeven. Maar dat kan ik dus niet op de radio uitleggen. Maar dan moet je dus wel per keer van iedereen... als ik dus steeds uh, e-mail krijg van een, uh, een of andere... Ja, me meestal krijg je steeds uh, e-mail van, uh, van dezelfde vervelende firma. Oh. En dan geef je aan dat je van die firma niks meer wilt ontvangen. Oh, ja. Ergens heb ik dan toch... De, ja, maar wat nou als ze me dan een keer willen mailen met iets belangrijks? Denk ik dan toch altijd weer... Ja, dan kan je het zo doen dat je die e-mail uh, laat uh, opslaan in een, uh, bepaalde, in een bepaald stukje van uh, je e-mailprogramma. Oh, ja. Dan kan je nog beslissen of je het weggooit of dat je het uh, alsnog leest. Oh, ja, Dan hoef je het allemaal in ieder geval niet meer te schiften. Nee. En okay. ja, wat je in ieder geval niet moet doen is uh, overal maar je e-mail uh, geven. Hè? Nee, hè? De meeste mensen die, uh, de, uh, hebben zin mee om mee te doen een spelletje. En dan wordt er gevraagd om een e-mail. Dat vullen ze dan lekker in. En uh, nou, dan, dat wordt dan uh, doorgegeven aan allerlei uh, mensen. Want daar uh, verdienen ze geld mee. En dan ben je dus een beetje het haasje. Ja, maar ik heb me laten vertellen dan... Want je moet dan vaak wel een e-mail invullen. Anders kan je niet, uh, kan je niet meedoen. Dus ik, dan, ja, daar dan... is een trucje voor. Je kunt ja. namelijk een... Uh, een e-mailadres aanvragen wat maar een paar minuten geldig is. Ah. Maar ja, het is allemaal een beetje ingewikkeld. Die moet van 92, als ik het goed 82. heb 82, ja. 25. Ja, maar het is ook okay. maar, als ik dan invul, uh, uh, loop naar de pomp met je mail, at hotmail.com. Nee, dat werkt meestal niet, want het oh. wordt allemaal door een computer verwerkt. En er zit maar zelden iemand achter die het leest. Ja, maar dan als, als ze je dan willen mailen dat je het spelletje gewonnen hebt, dan gaat het ook naar loop naar de pomp. Ja, dat is me nog nooit overkomen. Dus nee, hè? Uh, nee. Dat weet ik niet. Het <laughs> is meestal zo met die spelletjes, je wint toch eigenlijk nooit wat. Ja. ja. Nou, dankjewel. Oké. Okay. Dan uh, ga ik weer verder zoeken naar Ineke Moerman. Dus uh, dag. Da dag Frank, wat ik doe, ik ga eventjes proberen Eline te bellen, want Eline die uh, zit op, uh, op de chat bij ons en die is, um, uh, als je even kijkt op nachtzuster.net, dan kom je haar tegen en die weet, um, die weet ontzettend veel van uh, nou, allerlei soorten verbindingen. En ik zit natuurlijk nog een beetje in mijn maag, want eigenlijk is bijna alles wel beantwoord. Mevrouw Regeer met de spam, die kan misschien nog wel wat advies gebruiken. Maar eigenlijk ben ik dus nog op zoek naar Ineke Moerman, want die vraag van Johan kwam zojuist binnen. En uh, is er nog steeds die vraag van Frans. En uh, Frans die zit dus met het probleem dat hij al twintig jaar lang... Even kijken, want er zit ondertussen het nummer eventjes van Eline op te zoeken. Die zit dus al twintig um, jaar lang dat die RTL 4 niet goed kan ontvangen. En dat hij daar sneeuw krijgt. En alle andere zenders doen het wel goed. En dat nou denk ik zomaar. En ik zag al zoiets ook op de chat voorbij komen... dat uh, Eline wel weet hoe dat zit. Ik heb inmiddels haar nummer gevonden. En als ik op de chat kijk, dan zie ik ook dat ze wakker is... Dus ga ik eens even kijken of ik haar kan bereiken. Want het is, ik, moet, ik hoop dat Frans nog wakker is überhaupt. Want die zei de twintig jaar lang al kabel via uh, UPC. En alleen die ene zender is bij hem in Amsterdam niet goed te bereiken. Want uh, en RTL4, de rest doet het prima, maar RTL4 heeft altijd, uh, altijd sneeuw. En dan komen dan allerlei adviezen komen er binnen. Zoals uh, een uh, geïsoleerde kabel gebruiken. Ja, dat zijn dan uh, van, die, van die kleine adviezen. Maar, uh, maar dat is het niet, want de rest doet het allemaal goed... en hij heeft ook al 800 verschillende uh, installateurs... en uh, weet ik veel wat over de vloer ge gehad. Dus er um, dat, uh, dat, ja, dat, dat, dat, dat moet iets raars mee zijn. En dan denk ik, bel even Eline, want die heeft van dat soort dingen verstand. Eline, ben ja, je daar? Ja, goedemorgen. Da uh, ah, gelukkig, sorry. Ik was een beetje aan het rommelen met de centrale hier. Zo, ja. He, fijn dat je er bent. We, ja, weet je, ja, vind... ja, je hebt het natuurlijk gevolgd, dat hele verhaal van Frans. Daar ga ik gewoon bijvoorbeeld af en uit. Ja. En, en heb jij enig idee wat het kan zijn? Ja, ik denk het wel. In uh, Amsterdam uh, zendt RTL via de kabel uit via een bepaalde frequentie. Ja. En dat is dezelfde frequentie als waar in de ether vanaf de Hembergcentrale, uh, digitale radio wordt uitgezonden. Oh. Met als gevolg, en dat is sinds 1993, dus die twintig jaar die kloppen bijna. Ja, give or take één jaar, ja. Ja, en uh, dat is gewoon, dat ligt aan de kabel die, die hij uh, tussen zijn uh, televisietoestel en zijn uh, aansluiting heeft. Dat ligt toch aan de, aan de kabel. Of aan een van de pluggen. Die hè? zijn niet goed afgeschermd. En dan krijg je dat. En uh, heeft dan die digitale radio, die heeft daar invloed op? Ja, die digitale Etherradio is dat, hè. Ja. Dat is een beetje een systeem alweer. Het is helemaal achterhaald. Dat heet DAP. D-A-B. Er zijn mensen, Eline, die nog steeds denken dat dat het helemaal gaat worden. Nou, DAB plus wel. Ja. Ja, oh, oké. Okay. Nee. <laughs> Ik heb een soort achterhaald systeem. Ja, maar ja. dat staat dus op de en Dat zit met 2 kW uit richting het westen. Nou, die meneer woonde in Osdorp. Ja, daar ja. heb je, je vingers natellen dat het door het signaal heen komt. Oké. Okay. En maar... die mensen die er last van hebben. Van dat soort dingen, dat komt uh, door digitenen waarschijnlijk allemaal. Die okay. hebben ook het huis in een televisie op RTL4 en andere kanalen. Die zenders die, die die, die staan vlakbij in Woonwijken. En die stralen allemaal in op de COAS-kabels, op de kabels uh, tussen de televisie en het aansluitpunt. En die krijgen dan ook het huis. En er is een goede kabel tussen en naar de weg. Ik heb het zelf hier ook gehad. Ik zit dan in Worm, maar we hebben hier ook die, uh, die, die, die, die digiten op de, op de Mars staan. Ik zit twee kilometer vandaan en ik heb helemaal nergens last van met goede kabel. En dan ik een slechte kabel tussen doen. Dan is het een ruis en storing op heleboel kanalen. Ja maar een heleboel kanalen, maar hoe kan het nou dat het alleen RTL4 is? Omdat RTL4 uh, enkel tot het DAB zit. Dat is de DAP, die stoort oh, ja. hem. Oh ja, dat was bij hem. Ja, jij gaat ja, nu meteen is, uh, voor iedereen met problemen het even oplossen. Ja, dat is meer mensen dat hebben. Die ruis één, één of meerdere kanalen. Dat is meestal door digitale televisie of radio, het via de ether de kabel binnenkomt. En dan moet je dus toch een geïsoleerde kabel hebben? Uh, afgeschermde kabel, ja, met kabelkeur. En uh, is dat een speciale winkel waar ze afgeschermde kabels verkopen? Uh, Hornbach, Gamma, oh, ja. Axis. Gewoon de hele reutemeteut, de, de, de hele sector. Ja, maar gewoon... moet kabelkeur nemen en niet naar uh, winkeltjes zoals uh, die goedkope winkel met een A. Oké, okay. okay, dus je moet naar een echte winkel en dan moet je vragen om een, zeg nog een keer? Van kabelkeur, kabelkeur. Ja, nee, maar een, een afgeschermde? Een afgeschermde coaxkabel. Ah, afgeschermde coaxkabel. Nou, ja. ik, ik denk dat we het voor Frans nu opgelost hebben. Dat hoop ik in ieder geval maar. Okay. Zeg, en als jij zegt dat DHB een, een, een, een, een verouderd systeem is, kan dat niet gewoon verdwijnen dan? Ja, maar dan komt DJB plus voor in de plaats. Oh ja, dus dan blijft het storen bij Frans. Ja, het wordt veel meer, want de commerciële komen er <laughs> ook op. Hè, fijn om te weten. Goed, <laughs> dankjewel hè. Oké, okay, ik gedaan. zie je op de chat. De dag verder, de, de, de ochtend. <laughs> Doeg, dag Eline. 0800 1121. Voor, uh, nou ja, als je weet wat er met Ineke Moerman uh, is gebeurd. Dus uh, mocht je in het centgebied van RTV Rijnmond zitten en haar wel eens horen of zien, laat het dan even weten voor Johan. En uh, uh, mocht je nog tips hebben voor mevrouw Regeer, die last heeft van spam in haar mail. Laat het ook even weten. 0800-1121. En dan had ik dus nog die crypto. De crypto is, even kijken, ik weet dat het acht letters was. Ik weet ook het antwoord nog, maar wat was de opgave? Dier van vader. Dier van vader, acht letters. Um, Tieneke. Ja, Hallo? goedemorgen. Sorry voor het verkouden stemmetje. Nou, dat geeft niks. Ja. Uh, dat is uh, bij mij weten. Uh, dacht ik, uh, Pasa's. Oh, hoe de crypto, het is goed. Uh, het okay. is helemaal goed, Tineke. Dat is leuk. Wist je het meteen? Ja, vrijwel meteen. Want uh, ja. Ja, je ja, was je de eerste die belde. Je. Ja. Ik dacht dat hij voor de hand lag, dus dat, uh, dat ik al te laat was. Maar dat viel mee. <laughs> ja, dat is, je moet er ook nog even doorheen komen natuurlijk. Ook dat, ja. Kun je nog even uitleggen voor de mensen die denken wat heeft vader met Pasa te maken? Eh... Uh, ja, vader, dat is Paas, dus eh. Uh, uh, paas. Ja, Paas. Paas, Haas. Paas, Haas, ja. Paas en Haas, ja. Ja, zo had ik het moeten zeggen. Wat doe jij met Pasen, Tineke? Eh. Uh, een beetje rustig aan. Oh? Want je bent nog een beetje verkouden. <lacht> ja, nou, dat heeft niet. Nou, gewoon, uh, gewoon de dagen doorkomen. Ah. En, uh, even kijken, de tweede Paasdag ga ik naar uh, een crypto-middag uh, met Jeroen van Merwijk van de NCRV. Nou. <laughs> Radio, uh, Radio 5 Nostalgie, ja. Ja, dat is uh, ja, dus een goede bekende bij Max natuurlijk. Ook natuurlijk. Maar ja, een crypto-middag? Nou, dat is een programma van Heel Span en dat is uh, eigenlijk elke middag. Oh. Uh, elke dag is dat. Um, en de tweede paasdag dan maken ze er een, uh, een officieel uh, crypto-middagje van. Nou, wat leuk zeg. Ja, dat is wel leuk. Nou, door Helco de, hart, de Hartelijke Groeten. Die ken je ook alweer. Nou, die ken ik dan weer wel. Ja, Tineke Moerman had ik nog nooit van gehoord. Nee, maar ik dat niet. Nee, want ik, ik ken ze toch meestal allemaal wel. <laughs> ik luister ook al sinds jaren dag, dus. Nee, het dat is zijn me wat. Niet je wel meer. Oh, dan ligt dat gelukkig niet aan mij. Nee. Nou, dan uh, wens ik je een hele fijne crypto-middag. Je hebt het niet nodig, want je kan het al. En, oh ja, dat is ook toevallig, ook een crypto Je ja. realiseert je nu pas dat het grappig is dat je wint met een crypto op de radio... en zegt dat je naar ja, een crypto-middag gaat. Ja, maar het is andersom. Je krijgt dus een, een bepaalde uh, um, begrip... en daar moet jij dus een... Uh, dus het is een omgekeerde crypto. Oh. Het crypto-span. Oh, origineel. wat leuk. Je moet de crypto bedenken bij een woord. Ja, bij een woord. Oh, leuk. Dus zeg maar een strandhuisje... Ja. Krijg je op en dan zeg je jututut. <laughs> Zoiets. Dus uh, dan krijg jij nu van mij op paashaas. <laughs> en dan zeg jij niet uh, dier van vader, ja. Maar, ja. maar een andere. Dan zeg je paashaas, dus jij uh, zegt dier van vader. En, of nee? Nee, ik zeg paashaas, ja, jij die, zegt. Ja, dan is het. Ja. Uh, even kijken hoor, dier van vader. Uh, nee, uh, paashaas. Jij zegt paashaas, en ja. dan moet je daar, daar iets geks op bedenken of iets, uh, iets uh, snedigs. Dan zeg jij dus konijn met eieren. Dat kan, ja. Zou je ermee wegkomen, denk je? Gewoon met eieren. Nou, dat uh, blijkt me wel logisch, ja. Maar je L moet er iets geks van maken. Iets, uh, iets, uh, iets wat niet zo voor de hand ligt. Oké. Okay. Daar kan je heel veel kanten mee uit. Nou, ik wens Ach, je ja. veel succes en ik stuur je wat leuks op. Geen idee nog wat, maar je oh, vindt het geeft. in de brievenbus. Heel leuk. Beterschap hè, Tineke? Ja, doe je wel. Oké, okay, doei. Gaat dagen ook hoor. Ja, doei. Dag. 0800 1121. Um, meneer Bremer. Goedemorgen, spreek met Bremer uit Dongen. Dag, Bremer uit Dongen. Ik heb voor Frans misschien een hele makkelijke oplossing voor de oh. RTL 4 zender die die mist. Ja. Ik uh, woon zelf in Dongen. Wij hebben hier, zijn hier aangesloten op Ziggo. Ja. En uh, ik heb dat probleem uh, al verschillende keren gehad en er was de ma hele makkelijke oplossing, er was een kwartier de stekker eruit halen, dat doen sommige, dan doen sommige televisies dat zelf herprogrammeren, indien dat niet werkt moet je gewoon via het menu zelf herprogrammeren. Ja, ik denk... Ja, ik heb er echt de ballenverstand van meneer Bremer. Maar ik denk dat hij dat allemaal al wel geprobeerd heeft. Want hij is al twintig jaar bezig hè, met monteurs en mensen ja, en ja, toestanden. Ja, het verbaast me wel. Maar ik heb hetzelfde probleem in elk geval. Gewoon dat één zender ineens verdwenen is. Ja, raar is en, dat. en dit de oplossing was. Het ja. leek mij ook toen ik het hoorde van... Het zal wel te makkelijk zijn eigenlijk. Want als je zoveel monteurs erbij hebt gehad... dan moeten die daar ook iets van gehoord hebben wel. Ja. Maar dat is in mijn geval in elk geval uh, al... Uh, ja, een paar keer uh, de oplossing geweest. Ja, en niet geschoten is natuurlijk altijd mis. Ja, ja. Dus, uh, en welke zender was het bij, bij u die eruit lag? Uh, ik heb het uh, een week of drie, vier geleden gehad nog. Dat was uh, Eredivisie Live, die ineens verdwenen was. Oh. En, en, en er was één. Maar twee had ik gewoon. En drie ook. Nou... En, en de dag ervoor had ik hem ook nog. Nou, <laughs> en dan was het zeker net tijdens een hele belangrijke wedstrijd. En vlak ervoor. Ik was net op tijd was ik er weer bij, want ik had iemand gebeld en die zei, dan moet je dat doen. Ah, je was net, en, en dat was de oplossing. Ik werd net een beetje zenuwachtig. Uh, ja, dat wel al. Want ja. welke wedstrijd zou je dan gemist hebben? Uh, dat, even kijken, wat was dat ook alweer? Ja, ik zie zo voetbal tegen, nou, zo voetbal tegen worden. zoveel voetbal ja, tegenwoordig. Zoveel inrukk heeft niet het gemaakt. Een, van Ajax in elk geval. oh jee. Dus die hebben... De, weet ik geen idee. Ik wil zeggen, die hebben verloren. Maar dan, dan schop ik je misschien heel erg tegen de schenen, of niet? Uh, als het Ajax-Philips uh, PSV is geweest, hebben ze nog gewonnen met 2-0. Ajax-Philips. <laughs> Ajax-Philips, dat is mooi. Oké, okay, nou bedankt. Wie weet... Ja, het, gaat vol, het gaat volgens mij om analoge televisie bij hem ook nog eens een keer... Dus, maar wie, um, hij kan, kan het ik me haast niet voorstellen, toch? Ja, volgens mij wel. Ja, oh. ja want dat was. Uh, ja, ik weet het ook niet. Ik heb er te weinig verstand oh. van. Ja, nou dan. Weet we het ook niet meer. Dan weet ik het niet. Ik dit denk dit toch zo'n afgeschermde kabel. Met, met de flat met de, screen en de high definition. Ja, en uh, <laughs> de digitale dat was mij de oplossing. Ja. 0800-112, dank hè? Geen dank. Een da. hele goede nacht. Dag. Um, even kijken. Hans. Nee, niet Hans. Oh, nou ja, ik uh, zit, heb volgens mij, als ik het uh, goed heb, heb ik nu alle vragen behalve, nou zelfs Ineke Moerman, want die is dus naar RTV Rijmond gegaan, dus op zich heb ik alle vragen beantwoord. Ja, dan heb ik nog zes minuten te gaan. Nou, misschien is er nog iemand die heel graag nog iets over die polder wil zeggen. Hans? Dat ben ik goed te verstaan? <laughs> Ik ben een Casaluna geweest vanuit en dat is duidelijk, hè? Nee, ik heb het gehoord. Het was, het, het was te doen, Hans. Uh, ik heb een hele mooie website voor die meneer. En dat heeft ah. hij al uh, doorgegeven interferenties. Voor welke meneer? Wel, ja, die was uh, nog niet zo lang uh, net hier op de radio. Oh. Als je gaat naar, naar www.stai.nl, ja. ja. dan krijg je precies de problemen met analoge kabelsignaal. Oh, alle en problemen dus op een gaat... rijtje? Ja, er staat alles in wat je moet doen, maar ik doe die manier. Je moet gewoon overgaan op digitale TV. Ja, dat is ook een probleem. Met de, de kabel een oudere wijk, die kunnen demping geven bij bepaalde frequenties. Je had die al even een bepaalde frequentie. Nee, het ook een bepaalde frequentie. Ik heb 15 jaar geleden een kabel eruit uh, gerold uit de voordeur, want ik had niks als probleem. He. Maar het ligt niet alleen aan uh, een huisaansluiting, maar het kan ook in een wijk aansluiten. Die worden normaal slecht onderhouden. En krijg krijgen allemaal slechte verbindingen. En vooral is de massa en de wijkcentraal uh, daar de oorzaak van. Dus maar jij hebt alleen... ook wel... Want je hebt nog steeds problemen, Hans. Ik heb je nog niet... Nou, wat zal het geweest zijn? Drie maanden geleden nog aan de telefoon gehad omdat je problemen had... Ja, ik ben er gewoon over gegaan op satelliet. Uh, 6,7 miljoen Nederlanders die kijken direct of indirect uh, via de satelliet. Want al die kabelmaatschappijen pakken al die tv-kanalen via de satelliet. En ik uh, ontvang heel veel kanalen gratis uh, en jullie moeten ervoor betalen. <laughs> ja, dat is het grote verschil. En kabelmaatschappijen komen met analoog, omdat je enorm veel bandbreedtes wegvrijed. Probleem met high tech de uh, digitale signalen worden uh, gecomprimeerd. Dan noemen we het MPEG 2 op MPEG 4 En de nieuwe modulatie van de kabel, dat kan veel meer storing geven op analoog. Dus ze zijn bezig om die bandbreedte in te korten. Dus ze kunnen ook analoog steeds minder signaal geven. En dat is de truc, Want ze komt met problemen met analoog, dat scheurt veel te veel bandbreedtes. En op okay. één. Uh, analoge bandbreedte kan men acht digitale programmeren en dat is het probleem. RTL die wordt uitgezonden via een U-bord constructie <laughs> vanaf Hildersum naar uh, Luxemburg. Luxemburg en van Luxemburg weer terug naar, staat niet, naar uh, de Mediapark en dat geeft ook weer een beeldverslechtering. Maar het ligt altijd aan de, uh, aan, aan de abonnementen of de bewoners die, die uh, kijken via de kabel, maar dat kan ook nog een keer een wijkcentrale en van analoog die is heel gevoelig voor interferenties. En net ik wat ik zei, www.staai.nl geeft precies wat je moet doen. Ik gooi je analoog eruit, want door een paar jaar is het toch gebeurd met een analoog. Want het geeft dan heel veel problemen voor de kabel. Het satelliet heeft geen probleem, want die heeft genoeg, En dat is de toekomst. Ja. En ik heb, uh, ja, maar goed, dat is een keuze die je maakt. Ja, ja. en ik heb van jou ook wel begrepen de afgelopen eigenlijk de afgelopen jaren dat, er, dat je nog echt wel heel veel problemen dat je er tegenaan kunt lopen. Ja, heel veel. De, de raarste dat dingen. Je... Ik heb een mooie uh, oplossing. Als je ja. gaat uh, via de zoekmachine Google, dan tikt je in uitspraken, op wat En er staat heel stuk een Total TV, RTL en HD. En er staat heel wat van mij uh, uh, opgeschreven. Dat kun je gewoon opzoeken. En door de kinders. Dan heb je dat allemaal uh, op een rijtje gezet. Ja. En hard vision, dat is toekomst. En de online tv, heb hebben geen uh, set-top-box meer nodig. Dan kun je gewoon met een CI-module opzij in je, in je tv gewoon inschuiven. Ik heb het toevallig voor in Digitaal. En dan kun je betaald uh, tv voor in digitaal zo ontvangen. En de rest is allemaal vrije zenders. Ik kan een stuk of 40 Duitse zenders in de mogelijke beeldkwaliteit. En dat uh, begint Nederland ook wakker te worden, want de EO is het ook weer bezig. Kijk. Met de EOW volledig in high-division uit te zetten. En dat, is, uh, en dat vind ik een hele vooruitgang. En oproep Max, en dat is eigenlijk, de, uh, de digitale uh, signaal is beter voor mensen op leeftijd, want je krijgt veel scherpe beeld en veel, veel scherpe letters. Dus analoog, dat is uh, een, een techniek die 50 jaar geleden ontworpen is en die gaat er binnenkort voor in buiten. De Duitse zenders gaan een mei volledig over op digitaal ja, en volledig in high-to-vision. Dus okay. aan u de keus. Ja. Bedankt Hans. Graag gedaan, tot de volgende keer weer. Nou, ja, was... ik heb een goede telefoon, hè. Wat? Doei. Doei. Ja. Ik heb een goede telefoon, hè. Ja. Nou, ja. we hebben het er nog over, Hans. Ja. ja, maar dan kijk ik even van Max, hè. Ja. Nou, niet van Max, hè, want we zijn aan het bezuinigen bij de omroep. Nee, dat komt helemaal uit mijn eigen zak, ik ben nee, ermee bezig. Ja. Maar het kan even ja. een jaartje duren nog. Ja. Ja, maar jij hebt mij vanaf geworden en de kast Ja, dat was beter. Het, ligt, het zit tussen jou en mij, denk ik. Ja, precies. Ja. Nou, ik ga ophangen, dag. Ja. Ja, de groeten met handen en voeten. Doei. Ja. ja, de groeten met handen en voeten. Dit was Nachtzuster. Tot volgende week. Dag.